Snel voorbij, dan zal de zon weer schijnen voor jou en ook voor mij. Taal. De blik in jouw ogen, vertel niet meer ons verhaal. Al lijkt de oever nog zo onbereikbaar ver. Heb vertrouwen in jezelf, je komt er wel. Als je denkt dat je valt, hou ik je vast. Wees maar niet bang. Kom bij mij, neem mijn hand. Ik zal je troosten, ik gids je naar de overkant. Dromen die je had, zijn nog niet vergaan. De twijfels in mijn hoofd, kunnen we samen aan. Jij en ik, fragiel, maar sterker dan het lijkt. Rust maar op mijn schouder, tot de zon weer schijnt. Al valt de regen met bakken uit de lucht. We springen in het diepe, tot de kloof is overbrugd. Als je denkt, dat je vaar. Vast. Wees maar niet hand, kom bij mij, neem mijn hand, ik zal je troosten, ik gids je naar de overkant. Als je Hello all Als ik laag of verdriet heb Of als ik een keuze maak Als ik wacht, als ik lief heb Waar ik ben of waar ik ga Als na regen alles weer opklaart. Als ik dichtbij ben of apart. Jij zit altijd in mijn hart. Jij zit altijd in mijn hart. Als ik droom. Als ik opsta, als de avond langzaam valt. Als ik loop, als ik stilsta, als ik denk aan hoe je straalt. Als na regen alles weer op klaar. Als ik dichtbij ben, of op Jij zit altijd in mijn hart. Jij zit altijd in mijn hart. Geef mij Je hand en ik zal over ons Waken. Een eeuwigheid, is hoe ik jou gelukkig zal maken. Als ik laag of verdriet heb, of als ik een keuze maak. Weet dan dat ik je lief heb, ik zeg je elke dag weer ja. Als na regen alles weer opklaart, als ik dichtbij ben of apart.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 Ik zie pijn op jouw gezicht Ik voel nog steeds de liefde Maar anders dan voorheen wel bij je weg Maar laat je nooit alleen Nooit alleen En doe je voor, alsof je me kan betwelen Maar wat heeft dat jou dan gebracht? Want als ik naar die kijk, zie ik alleen onzekerheid Zie ik iemand die bang is om alleen te zijn Maar deze glans pak jij niet aan. Want dat maakt me juist sterk. niet mee vandaag is het nog enkel de naam van een straat maar ooit was het de plek waar ik je steeds kon vinden daar heb ik bij een glas voor het eerst met jou gepraat Vandaag nam jij me mee naar de kroegen en de wijven de wereld moest veranderen, jij ging er tegenaan. En toen het laatste wijf niet langer bij ons wilde blijven, richtte jij je pijlen op de sterren en de maan. Dat brengt mij terug naar een niet zo ver verleden. De tijden van ten hede, een grote lange straat. Een kermis met twee molens en een kroeg of zeven. Een klooster met drie zusters en een huis met jouw gelaat. Je gaf me jouw gitaar en wees me drie akkoorden. Dat moest ruim volstaan. Voor het schrijven van een lied vertel dan je verhaal, zei je, liefst met weinig woorden. Dat jij ooit dat verhaal zou zijn wist ik nog niet. Dat brengt mij terug naar een niet zo ver verleden, de tijden van teneden, een grote lange straat. Kermis met twee molen en een kroeg of zeven, een klooster met drie zusters en een huis met jouw gelaat Ze vragen je waarom post je zoveel eten op uw Instagram? Deelt je mijn muziek niet nadat ik u tegenkwam? Kom langs de winkel, dan kijk ik wat ik u geven kan Mag ik een story voor mijn broertje, hij nou, is grote fan Alles gaat zo snel, is dat toeval of een stappenplan? Alles is wat veel, maar hoeveel kreeg je van uw label dan? Goor ik part one. is dat fictie of wie is die mannen? zou je hem killen, lekker gezegd als je hem tegenkwam? De zaken draaien goed, hoeveel betaalt je aan uw crew? Wat doet je op de dagen dat je niet veel hebt te doen? Hoe kwam die ik je las uw dubbel interview. Vond het eerlijk en oprecht, maar wat de fuck met die tattoo? Gie. Gezij veranderd sinds een jaar of twee. Hoor u nooit meer of we zien u enkel op café. Altijd dronken veel te stonk, irritante pee. Als kiep haar een ander mens dat rochanger. Waarom, gie? Waarom zwanger? Waarom werd je zanger? Wat is grappig? Waarom dit en waarom niks anders? Waarom hier? Waarom Brussel? Zijt ge buitenlander? Hoe komt het dat ze zeggen dat ge zo hard zij veranderd? Gie. Ik hoop het beste voor uw hele klik, maar waarom post je nooit meer foto's van uw knappe chick? Denk je nou over het leven, over elke pik off Hoe komt het dat je sinds 2017 zo verdikt zet? Alles loopt op wieltjes, is uw wagen echt verkocht. Waar gaat ge op verlof, van waar die wiri die gepoft? Hoe ging je van een kleine rookie naar een grote prof? Hoe zit het met uw Want zal uw broeders van bij stik? Stof! Klopt het dat je dealer waard? Klopt het dat je vrienden boven centen in je ziel bewaard? Hoe komt het dat je nooit niet had gedacht dat je tot hier ging gaan? Wat als wie is, we, is we niet Had gewerkt had je dan stilgestaan? Nog een plaat, in hetzelfde jaar Waar haalt je inspiratie? Waarom maak je het u zo zwaar? Laat je gaan Gaat je voor de sterren of de maan? Houd je u soms zin of is dat allemaal gedaan? Is het waar Dat niemand u moet zeggen waar te gaan? Staat je klaar voor diegene die u nooit heeft laten staan? Kunt je het aan? Zomers, winters, lentes, namelijk Kaart? Draait het echt zo lekker of is het twijlen met een open kraan? Waarom gie, Waarom zwanger? Waarom werd je zanger? Wat is grappig? Waarom dit en waarom niks geanders? Waarom hier? Waarom Brussel? Zijt je buitenlander? Hoe komt het dat ze zeggen dat je zo hard zijn veranderd? Gie? Waar zit je eigen in een jaar of drie? In een bima, in een benz of met uw standaard cheese? Wie is gie? Was de vraag van 2019, maar hoe gaat je om met al die passie, haat en jaloezie, bro? Heb je ge geen schrik voor al die drank en doop? Wat was het beste als die tekst dat op pielen En als gesmoord word je ge weer die rare idioot Zoveel jonge fans, waarom zeg je constant dat je bloot? Beter leven was het beste wat je schreef Kun je die schrijven voor de b-day van mijn neef? School was niks voor hem, maar hij zat op dezelfde wave Goor, ik laat iets weten wanneer dat je dit hier leest Fuck, ik weet dat dit echt moeilijk ligt. Mijn broer pleegde net zelfmoord, maar uw plaat hield hem in evenwicht. Zet je please, komt ge langs op de begrafenis. Misschien kunt je iets rappen rond de acht en na de avond mis. We, weten we niet hoe, nooit zo mooi geweest, nooit zo mooi geweest, nooit zo mooi nee nog nooit, oh, nooit zo mooi als nu, we kunnen praten zonder oorlog. Stukje van de wereld in dit verlicht bestaan en met alles wat we weten zou het toch I'm Yeah. Vroeger wordt later, misschien zonder besluit. Als ik jou zie staan, als ik jou zie gaan, kijk ik weg van mijn tv. Ik weet waarom ik geef, zolang ik leef, omdat ik je graag zie. Hoorden uit jouw mond, dansen in het rond, zeggen zingend wat ik zie. Moet heerlijk zijn Ik ben het nooit geweest Omdat jij het bent Het is geen zonde van de tijd Als ik rond me kijk Het is geen zonde van de tijd En ben jij in mijn droom Zie ik geen teken van een tijd Onherroepelijk Onvoorwaardelijk Is wat jij bent voor mij Droog je haren aan mijn trui Droog je tranen aan mijn hart Het is geen zonde van de tijd Omdat jij het bent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 vandaag wacht op mij. De sneltrein van het leven gaat vaak te vlug. Soms moet ik onthaasten, neem wat gas Voor. Ik durfde vragen of Dat jij me nog kent De wereld ging zo snel Voor jou en mij Zijn we ooit te oud Is er nog tijd Voor een nieuw begin Een nieuw verhaal Hoe krijgen we het verleden Ingehaald Het helpt om in dromen Te blijven geloven Ik Hou wat.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 Help om in dromen te blijven geloven te blijven geloven, hou vol want ooit dan keert het tijd. Ik kijk in je ogen, de jaren gevlogen, maar passie gaat nooit, nooit echt. Dan voorheen. Zolang je maar hier bent. Zolang je maar hier bent. Zolang je maar hier bij mij wil zijn. Komt het misschien nooit goed met mij. Zolang je maar hier. Geen zin in, nog een adem, één seconde zonder jou. De vuile kleren op de grond, de koffie giet ik in mijn mond. Alles is zo vluchtig, oh zo nietig zonder jou. Ik was het nooit kwijt, we kregen ze van tijd om mij te zoeken wie ik was Verge Ik wil het niet, nee ik kan het niet Alleen hier zonder jou Ik ben het noorden kwijt Nog steeds een zee van tijd Kunnen we terug naar hoe het was? Zonder zorgen, zonder vrees Het is altijd veel te makkelijk geweest Maar als de zon dan ondergaat En voor lang Ben ik weer zo klein Wist ik veel dat kil zo kil kon zijn Dat eenzaamheid veel erger is dan pijn Mijn vrienden zeggen mij het komt wel goed Dat is wat het leven met je doet Langzaam sta ik. -e Adem diep in, kom weer op dreef. Al mijn demonen verjaag ik uit mijn dromen. En alles krijgt vorm, alles heeft zin. Er woedde een oorlog binnenin. Maar nu sluit ik vrede en kap met het verleden. Want ik voel de kracht die ik heb gemist. Die de nacht heeft uitgewist. Weg. Het laatste woord is al lang gezegd Mijn gevoel heeft de deur gesloten Maar ik heb er mij nog niet bij neergelegd Vragen heb ik meer dan duizend Waarop immers nooit een antwoord komt Het doet pijn en me zegt aan Selavi Ik blijf wachten maar ik weet niet op wie Als deze storm zal overgaan zal ik sterker op mijn benen staan Want ik heb geleerd uit elke fout Vaak de verkeerde vertraat Als deze storm zal overgaan Dan kan ik de hele wereld aan Nee, niemand doet mij dan nog zeer Dit overkomt mij nooit meer Ons verhaal, ja dat is al geschreven de hand ook nog niet in de ring. Ups en downs voeren bij het leven. Vroeg of laat betaal je toch de rekening. Strijden zal ik tot het einde. Ik ben niet klaar om je te laten gaan. Maar de uitkomst lijkt zo hopeloos. Omdat jij al voor een ander koos. Als deze storm zal overgaan. Deze storm zal overgaan, dan kan ik de hele wereld aan. Nee, niemand doet mij dan nog zeer dit over.